uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vanaf vannacht krijgt het hele land te maken met een zuidwester storm... met zeer zware windstoten die snelheden kunnen bereiken... tot 130 km per uur, met name in het Waddengebied. De kans op schade is groot, doordat veel bomen nog in blad staan. Ze vangen daardoor veel wind en kunnen dan eerder omwaaien. De ANWB verwacht morgen in het hele land meer en langere files. Vooral de ochtendspits zal ernstige hinder ondervinden van de storm. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Friedrich dreigt met juridische stappen als de Amerikanen inderdaad mobiele telefoons in Duitsland hebben afgeluisterd. In de krant Bild am Sonntag zegt hij dat afluisteren een misdrijf is. Volgens het weekblad De Spiegel wordt bondskanselier Merkel sinds 2002 afgeluisterd door de Amerikaanse inlichtingendienst NSE.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 Wisselend bewolkt en enkele buien, vanmiddag mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen vooral in de ochtend stormkracht 9, mogelijk zelfs 10. Daarbij zijn zware tot zeer zware windstoten mogelijk... tot 130 km per uur. Dit was het NOS Journaal. Wij zijn National Academic. Twintig jaar geleden opgericht voor klanten die anders denken. Klanten die oplossingen zoeken, kritisch zijn...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 NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn, met Henry Schut en Hugo Borst. Goedemiddag, dit wordt in bepaald opzicht de spannendste langs de lijn... die we ooit gemaakt hebben, want we zitten in speelronde 11 van de Eredivisie... en vandaag hebben PSV, Peksvolle, Feyenoord, Vitesse en FC Groningen... allemaal een kans om koploper te worden. PSV is als eerste aan de beurt. Uit bij rode JC. Frank Wielaert. Ja, het is meer de vraag wie heeft er zin om koploper te worden, zou je <laughs> bijna kunnen zeggen. 78 minuten zijn we onderweg. PSV lijkt in ieder geval niet zo gek veel zin te hebben. Want die maken er een potje van tegen Roda J.C. Komen na 10 minuten met 1-0 voor. Dankzij Matafs een goede aanval dwars door het midden. Daarna mist PSV Legio kansen om 2-0 te maken. En komt Roda steeds beter in de wedstrijd. Roda is niet zo goed. PSV is helemaal niet goed. Roda krijgt kansen en uiteindelijk scoort Vlederis de 1-1. Sindsdien is de wedstrijd volledig open. En heeft Depay, Dap, Dap, de twee keer geel, en dus rood gekregen. PSV dus met zijn tienen tegen de 11 van Roda. En die elf die willen heel graag drie punten pakken tegen PSV. En dus zou het heel goed kunnen dat PSV in ieder geval niet de koploper is. Daar komt nog een kans. De moesje, Oh, onderkant lat. Kan hij er alsnog in? Nee, niet via pluim. Misschien nu dan toch nog via pluim. Als hij de bal opnieuw breed legt, dat doet hij onvoldoende. Oh, de vrije kopkans van de moesje bij de tweede paal. Onderkant lat. Geen 2-1 voor Rodier C, Maar dat lijkt een kwestie van tijd. Dik 10 minuten nog in deze wedstrijd. Nou, hier staat als PSV de koppositie van Twente overneemt... nou, dat kan een vette streep doorheen. Dan nou, dat kan, kan Pec... nog. Als winnen. Ja, dat geloof je toch niet. Nou, ja. Een man met tien man. Moet je eens eventjes In kijken. In deze die competitie van de kan alles. Heen. Ongelooflijk. Dan kan Peck zwollen, PSV een paar uur later weer van de troon stoten... thuis tegen AZ. En als PSV en Peck steken laten vallen... dan kan Feyenoord na vandaag nummer één zijn... bij een overwinning op Heracles. En dan kan de nieuwe koploper ook nog komen uit de ontmoeting Vitesse FC Groningen. Het is hogere wiskunde. De slotdag van het eerste grote schaatstoernooi van dit seizoen... de NK-afstanden in Heerenveen... met nu de 1000 meter beide mannen, Sebastian Timmerman. Dat is zo simpel als wat. Wie het snelste schaatst gaat er met de titel vandoor. En voorlopig is dat Kjeld Nuis, de titelverdediger. 84 is de snelste tijd. Kijk nu naar Mark Tuitert en Rian Ket. Die moeten nog een rondje op deze kilometer. Het is de voorlaatste rit. Tuitert leidt op de baan. maar is wel een zestiende van een seconde langzamer zojuist. Dan Kjeld Nuis heeft nu wel een heerlijke kruis. Want hij kan even mee in de slipstream van Rian Er zat nauwelijks verschil tussen. Hij rijdt er nu al naast Mark Tuitert. Kan toeslaan in de laatste bocht. Maar 1.884 is een snelle tijd hoor. Wellicht te hoog gegrepen voor Mark Tuitert. Die de rittes gaat winnen. 1.884 blijft inderdaad staan. Het wordt 1.979 Valt met tegen. Negende slechts Tuitert. Eén rit er nog te gaan. Nuis staat bovenaan. Koen Verweij verrast tweede. Sjoerd de Vries derde. En Stefan Groothuis en Michel Mulder komen dadelijk in die laatste rit in actie. Later vanmiddag ook nog de Tuitert is meter voor vrouwen en dan doen de mannen nog de 10 kilometer. Verder in deze uitzending hockey tussen Oranje-Zwart en Bloemendaal. De laatste belangrijke tennisfinale voor de vrouwen. Serena Williams tegen Nali in de WTA Championships. We praten na over de Grand Prix Formule 1 van India... waar Sebastian Vettel zijn tegenstanders uit hun leiden verloste... en wereldkampioen werd. En we praten ook na over de MotoGP van Japan. Daar is het nog steeds heel spannend. En over spanning gesproken, de laatste rit en dus de beslissende in Tialf op de 1000 meter voor mannen Sebas. Met twee grote namen in de baan. Want Stefan Groothuis is ex-wereldkampioen sprint twee seizoenen geleden. Ex-wereldkampioen op deze afstand op de kilometer. Die hij bij het NK ook al drie keer won. En Michel Mulder is de regerend wereldkampioen sprint. De één voor die grote sprintploeg van Jack Ori Brent Loyalty in het zwarte Groothuis in de binnenbaan start. Moeizaam als altijd. En in de buitenbaan start Michel Mulder. Hij rijdt voor Beslist.nl. Die andere grote sprintploeg van oud-Olympisch kampioen Gerard van Velde. Inzet dus de 1.884 van Kjeld Nuis. Michel Mulder die derde... De werd op de 500 meter. Daar was hij teleurgesteld over. Opend in 16:39, 400. Ze sneller dan de openingstijd van Kjeld Nuis. Nu moet het antwoord komen van Groteis. Maar die heeft nu een probleem. Want ze komen zij aan zij de kruising op. Die binnenbocht van Groteis was niet goed genoeg. En dus moet hij nu voorrang verlenen aan Michel Mulder. Maar dat lost hij dan wel weer redelijk goed op. Hij hoeft er niet helemaal overeind te komen. Maar het voordeel nu wel voor Michel Mulder. Die een slechte bocht schaatst. Want verre de bocht uitwaaiende. op tijd. Terugging naar de binnenbaan en doorkomt. Hij is nog steeds een 10. De sneller met zijn 41.70 dan Kjeld Nuis. Oh, maar hij gaat nu bijna onderuit in de binnenbocht. Ja, en dan is zo'n tiende van een seconde natuurlijk snel vergeven. Want Michel Mulder moest toch behoorlijk overeind komen naar die fout. De balans was kwijt in de binnenbaan. En dat ziet er allemaal dus goed uit voor Kjeld Nuis. De ploeggenoot van Groothuis. Groothuis die nu terugkeert in de laatste bocht naast Michel Mulder. Wat meer snelheid over lijkt te hebben. 1.884. Die tijd blijft staan. De titel gaat weer naar Kjeld Nuis. Want Groothuis de strand op de vierde plaats met 109-1. 149, Michel Mulder op de vijfde plaats met 10958. Dus is Kjeld Nuis de Nederlands kampioen. Andermaal op de duizend meter wordt Koen Verwij Heel verrassend tweede in 109, na zijn titel op de 1500 meter gisteren. Sjoerd de Vries wordt derde, groothuis vierde Michel Mulder, vijfde. Die vijf gaan het internationale circuit in. De eerste wereldbekers van dit seizoen. De grootste verliezers, Hein Otterspeer. En euh, nou ja, wellicht ook Ronald Mulder, maar vooral Hein Otterspeer. En ploeggenoot Mark Tuitert. Want zij vallen buiten. De boot met de achtste en de elfde plaats. Elf rode JC'ers tegen 10 PSV'ers. Frank Wilaert. 1-1 is de stand met nog een uh, goede zes minuten te spelen in deze wedstrijd. PSV mag een vrije trap nemen met zijn tienen. Omdat Depay twee keer geel heeft gekregen. De eerste kreeg hij voor een Swalbe. Dat vond ik wat overdreven. Het was ook geen penalty voor PSV. Maar het was toch ook geen gele kaart voor een Swalbe. Maar die tweede gele kaart die was uh, meer dan verdiend. En dus is het uiteindelijk logisch, omdat hij daar nou helemaal twee kaarten heeft gekregen. Dat hij van het uh, veld moest verdwijnen. En nu is Roda op jacht naar uh, de volle drie punten. Want PSV, het is weliswaar sinds 2007. Dat Roda weer eens een keer uh, thuis won van uh, PSV. Maar PSV kan maar heel moeilijk winnen in Kerkrade. En vandaag wordt het helemaal een kunststukje als het ze uiteindelijk nog lukt. Zeker gezien het niveau van de wedstrijd. Mark die vandaag dus uh, speelt. Omdat Maher op de bank plaats moet nemen. Volledig uit vorm. Maar dat geldt niet alleen voor hem. Hebben we vandaag uh, kunnen zien in deze wedstrijd. Jozef zo probeert voor zijn tegenstander te komen. met kunst en vliegwerk van Peppe is de, de tegenstander. Die heeft al een fikse hoofdwond, Maar hij blijft uh, nu overeind tegen Jozef. Daar komt Roda weer over de rechterkant. Lange bal richting de Moesje. Daar zit Bruma goed tussen. Wordt de bal de opgevangen door uh, Nemet en Pluim. Nemet draait nu om zijn as en schiet binnen. Hij schiet binnen de Hongaar. Maakt 2-1 voor Roda J.C. Uit de draai. Hij kan echt nou. Het is geen tienton dat die draait hoor. Maar het is wel een klein vrachtwaardje. En hij kan het rustig doen. Niemand van PSV die hem een voet dwars zet. Hij draait om zijn as. Hij weet dat de korte hoek vrij is en uh, mikt die bal daarin van nou bijna 20 meter recht voor de goal van Titon. En dan krijgt Roda uiteindelijk waar het naar op jacht is. En dus krijgt het dat verdiend. De 2-1 voorsprong tegen PSV. En dan kunnen we dus een streep zetten door PSV. De nieuwe koploper in de Eredivisie. Want dat gaat vandaag simpelweg niet gebeuren. Dat heeft alles te maken met het niveau van PSV. Dat is echt nagaande de wedstrijd verder is gelopen. Steeds minder geworden. En het begon al niet geweldig. Want Roda was eigenlijk van het begin af aan de betere ploeg. Zakte daarna wat weg. PSV kreeg wat kansen. Maar kon het daarna uh, niet afmaken. Hij krijgt dus nu in de slotfase de rekening gepresenteerd. Er is nog goed vier minuten te spelen. PSV met z'n Alles of niks nu tegen rode JC. Het is 2-1 voor de ploeg. Uit Goeie paal, mooie goal. wordt hij ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker? Oh, oh. De eredivisie. En goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van gisteravond. ADO Den Haag, FC Twente, Rust. 0-0 eindstand, 3-2, 1-0 Bakker. 2-0 Gaurier.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 ja, het is goed dat ik hem erin schiet. Vorige week kreeg Ado Den Haag een flinke dreun te verwerken in Zwolle. Beck won met 6-1 en dat zorgde voor onrust bij de Haagse fans.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 Het is volkomen onnodig. Uh, FC Twente was beter. Uh, het speelde met uh, minder vernijn. Uh, en dat zag je ook vorige week al. Hè. Uh, ze hadden Ajax bij de strot. FC Twente. 1-0 voor. Goed spel. En toen gingen ze achteroverleunen. Heel initiatiefloos. Zonde. Het is een buitengewoon mooi creatief middenveld. Uh, ze hebben voorin uh, ook uh, nou ja, met Castanjos een scoorde. Uh, Tadits een uh, enorme goede assisteman. Uh, Twente ja, verzuimt het echt. Geloof ik in jou dan dat Twente in potentie misschien wel de beste ploeg van de eredivisie is? Of maken die andere topploegen exact dezelfde fouten? Nou kijk, iedere, iedere topploeg, eigenlijk kunnen we niet eens meer spreken... van topploegen ja, heeft, potentie, heeft topploeg. wat mankementen. En bij Twente vind ik het nu een, een beetje een mentale kwestie. Ze weten niet hoe goed ze eigenlijk zijn en laten het uh, daarom afweten. Nou ja, en heb je PSV, uh, dat, dat, zie je, dat zie je vandaag, dat, ja, dat frisse, frisse en fruitige is er wel af. Zullen we nog eventjes naar Frank gaan? Ja. Frank? Zeg jij er nog eens wat van? <laughs> Zal ik gewoon wat over Roda tegen PSV zeggen? Doe maar, joh. <laughs> Is dat spannend uh... bijvoorbeeld? Nou, nee, eigenlijk niet. Want PSV met 10 kan onvoldoende, uh, Roda onvoldoende zorgen baren tot nu toe. Overtredingen maken als, de, als je een vrije trap krijgt op de rand van de, uh, het strafschopgebied van de tegenstander. Een hele onnodige overtreding op de Moeze die daar kwam mee verdedigen. Nu Hendricks eraf gehaald, Sanga in de ploeg gebracht. Gewoon een verdediger eraf, verdediger erin. En ook die verdediger dan achterin zetten om uh, tegen te houden. En uh, nee, hij staat nu, uh, ja hij staat inderdaad gewoon achterin om uh, tegen te houden. Terwijl je volgens mij met 2 en achter staat. Daar gaat weer een bal breed. Bruma, Sanka moet dan wegwerken. Schiet die bal recht omhoog. En uh, daar kan dan Roda weer achteraan. Dat probeert Flediris. En uh, die krijgt dan de overtreding mee. Daar ligt die bal weer op 18 meter. En daar heeft Roda een aantal specialisten die dat kan. Een beetje aan de linkerkant van het midden. Tegenover Titon. Flederis zou dat graag doen. Huscher heeft het al een keer geprobeerd. Met zijn allereerste balcontact na een invalbeurt. Die bal ging anderhalve meter over de goal van Titon heen. En die zag dat ook ruim van tevoren aankomen. En nu staan er vier kandidaten achter die bal klaar. Die het allemaal wel eens zouden willen proberen. Luiks loopt als eerste weg. De Moes loopt als tweede weg. Blijven over Flederis die het met rechts zou kunnen. Doen, ...of met links zou kunnen doen en uh, Husser die het met rechts zou kunnen doen. De muur moet op afstand, die moet ongeveer ter hoogte komen van de penalty stip... ...want die bal ligt op 18 meter, dat is simpelweg 9 eraf, kom je op 11 meter uit... ...en die muur wil ongeveer blijven staan...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 Titon geblesseerd. Dit zou nog wel even kunnen gaan duren. We zitten officieel in de blessuretijd. Nou en dat is uh, meer dan waar op dit moment. Titon in zijn doel. En hij ligt op zijn rug. En hij ligt stil. Hij is er nog wel. Maar uh, hij ligt stil. En dat ziet er niet al te best uit. Voor de doelman van PSV. Roda staat voor 2-1. Extra tijd. We waren gebleven bij de wedstrijden van gisteren. Ajax-RKC, dat was en bleef 0-0. Na de nederlaag tegen Celtic was dit gelijkspel opnieuw een tegenvallen voor de landskampioen. Volgens Frank de Boer was zijn ploeg niet in staat om de muur te slechten die RKC had opgetrokken. Uh, als je zo'n muur wil slechten, dan zal je een hoge tempo uh, moeten genereren. En dat begint ook al met, uh, als je een ingooibal krijgt van een ballenjongen... zo snel mogelijk die bal ingooien, al om je heen kijken... een uh, vrij trap die je meekrijgt, zo snel mogelijk uh, nemen. Ja, dan, dan, krijg je, dan kom je zelf in een hoger uh, ritme. En, uh, ik vond dat uh, te laag, heb ik ook in de, in de rust gezegd. En, uh, maar we waren gewoon vandaag niet bij machten, zeg maar, om... Uh, ja, om een hoger tempo te spelen, ja, waar dat aan ligt, uh, dat zou ik ook niet weten. Voor RKC was het gelijkspel natuurlijk een winstpunt. Echt gemakkelijk was het niet, volgens middenvelder Robert Braber. Het vereiste discipline en inzet. Ja, absoluut. Het heeft ook enorm veel kracht gekost. Je zag bij ons dat er echt... Uh, we hadden maar drie wissels. Maar ik denk als we de vier of vijf hadden gehad, dat het ook uh, welkom geweest was. Want ja, iedereen zat er wel doorheen. En, uh, ja, het was zoveel mee te smaken. Heel hele tijd van links naar rechts lopen. Ajax speelde natuurlijk goed positiespel. En, uh, maar we hebben het voorgehouden gelukkig. en uh, Hij is niet gevallen, dus daar uh, zijn we heel blij mee. Na deze uitslagen hè, moeten we niet een andere naam gaan verzinnen... voor de Mickey Mouse-competitie. Een <laughs> ja, belediging goed. voor Mickey Mouse inmiddels. Heb, je, heb jij een alternatief dan? Ja, Ik dacht eerst aan mini Mouse-competitie... maar dat vind ik weer een belediging voor de vrouw. Uh, roep jij bij deze de luisterhuizen op? Begrijp uh, ik dat bijvoorbeeld, goed? en de commentatoren, en jou. Oké, okay, uh, Madurodam-competitie? Mm, ja, niet, nou, niet sterk. We hebben nog tot ik ga, even, uur. ik ga even nadenken. We hebben nog even. Maar uh, Ajax, het was ook tolbe. En Frank ja. de Boer zegt hier net... Ja, waar het aan ligt weet ik ook niet. Nou, dat weet ik wel hoor. Uh, spitsen die niet scoren. Op de positie van Eriksen speelt nu Serrero. Een man die niet kan killen, die niet kan afmaken. Draait lekker weg, maar heeft geen, geen steekpaas. Het is kwalitatief armoedig. Duidelijk. Nak Breda, Goet Eagles. Rust 4-0, eindstand 5-0. 1-0 Poepon, 2-0 Buis, 3-0 Sarpong, 4-0 Poepon en 5-0 Pirritja. Dat heet een klinkende overwinning. En daardoor maakt NAC weer een sprong op de ranglijst. Mede dankzij het grillige verloop van de competitie. Doelpen te maken Jordi Buis kan er wel van genieten. Ja, dit is wel een aparte competitie. Kijk, iedereen kan van iedereen winnen. En uh, wij ook. En uh, ja goed, we kunnen ook van iedereen verliezen. Zo zie je maar dat je vorige week weer verliest bij, uh, bij Utrecht. Maar goed, het, uh, het spelbeeld is best wel goed bij ons. En uh, ja goed, dan moeten we gewoon op voortbeduren. En uh, ja, daar komen er nog meer uh, winstpartijen. Vorige week nog hield Koei het Eagles Feyenoord knap in bedwang... maar tegen Nak had de ploeg van Foukeboy... vooral verdedigend niets in te brengen. Uh, het begint bij de 1-0, afspraken, spellenvatting, poeponvrij. Uh, de 2-0, de manier waarop uh, niet meelopen. De, de, de, de 3-0, 1 tegen 1 in, fe in feite, maar uh, elkaar in de weg lopen. De 4-0, uh, ja is ook illustrerend. één spits met twee verdedigers. En uiteindelijk kan de spits zelf, die wint het duel en, en kan door. Nou, dat is uh, naïef. Nog steeds bezig, Rode JC tegen PSV. Hoewel bezig, Frank Wielaert, er gebeurt even niets, hè? Nee, er gebeurt helemaal niets. Ja, er gebeurt wat rondom uh, Titon, die heel hard na een redding uh, op een vrije trap van Rode JC... tegen de paal aankwam met zijn middel. Hij ligt nu op zijn zij. En uh, het gaat niet goed met Titon. De beweging die we hebben gezien. Er komt ook een, een grotere brancard. Een, een serieuze brancard. Niet zo eentje die uh, gaat tillen. Want dat uh, lijkt onverstandig. Met, uh, dus die EHBO'ers kunnen aan de kant. Daar komt een, uh, een serieuze brancard nu aan te pas. Titon gaat niet verder kunnen. Zoveel is zeker. Bert Trams gaat erin komen. Die gaat zijn debuut maken in, het, uh, in de eredivisie. En dat is het dan wat we op dit moment kunnen zeggen. Ja, Roda staat met 2-1 voor. En gaat deze wedstrijd winnen. zeker nu. En nou, trouwens, Bert Trams gaat erin komen. Dat zeg ik dan wel zo leuk. PSV heeft drie keer gewisseld. Dus dat kan helemaal niet. Er moet een uh, speler op doel. Want uh, de wissels zijn op. en Nu uh, Titon geblesseerd is en daar nog altijd op zijn zij ligt. En zometeen op de een of andere manier op die hoge brancaren terecht moet gaan komen. Die uit de ambulance is gekomen. Die hier buiten het uh, stadion staat. Zorgelijke tafereelen. Inderdaad al een speler. Volgens mij is het, uh, moet ik even goed kijken, Toyvonen die een uh, groen shirt heeft aangetrokken. Die gaat zo meteen in het doel staan. Titon gaat het uh, niet volbrengen. Laten we hopen dat het goed komt met de pol en dat het allemaal uiteindelijk wel mee zal vallen. Zo ziet het er op dit moment niet uit. Rode JC 2-1 tegen PSV. Diep in de blessuretijd. En dus, uh, PSV dus zometeen met 9 in de laatste tellen. We hadden nog één wedstrijd over van gisteravond. Cambuur leeuwarden tegen FC Utrecht werd 3-1 na een ruststand van 0-1. Utrecht stond dus voor halverwege door Ajoep. Hemmen maakte in de tweede helft 1-1, Bakker 2-1 en Rietsmaier 3-1. Op de dag dat hij zijn 56e verjaardag vierde... werd Kambu-trainer Dwight Lodewegers verpleid met een mooie overwinning. En die kon hij ook goed gebruiken. Ja, na drie nederlagen, hoe onverdiend het ook zou zijn... of hoe onnodig misschien soms, hè... Uh, om dan toch door te gaan. En zeker na een 1-0 achterstand in deze wedstrijd. Je rug recht te houden. En doen waar je in gelooft. Dat vond ik wel een hele mooie... Een mooie opsomming eigenlijk van wat er gebeurde in het veld. Utrecht-speler Mark Diemers vierde eerder dit jaar nog bij Kambuur het kampioenschap van de eerste divisie. Zijn terugkeer in Leeuwarden was minder feestelijk, voor hem dan. Hij gaf duidelijk aan wat de oorzaak was. Nou, doordat we de hele wedstrijd niet hebben gevoetbald, de hele wedstrijd achter feiten aan hebben gelopen. Uh, mijn vlagen zijn we gewoon weggespeeld. En uh, ja, drie counters en, uh, ja, en we verliezen er één. Ik denk dat niemand tevreden kan zijn over deze wedstrijd, ik zelf ook niet. Ik viel ook niet goed in van ikzelf. Dus uh, ja, we hebben gewoon niet gevoetbald. We hebben alleen maar lange ballen geven en uh, we zijn gewoon te scheiden geweest om te voetballen. Dus dat is een, een harde conclusie. Vrijdag gespeeld NEC-Herenveen 2-1 de eerste zegen van NEC sinds februari. En dan is dit de stand in de Eredivisie. FC Twente is op dit moment nog de koploper met 19 punten uit 11 gespeeld. Ajax staat tweede ook 19 uit 11 met een slechte doelschaduw. en PSV met de wedstrijd van vandaag nog niet meegerekend. Heeft 1 punt minder dan Twente en Ajax maar PSV staat diep in blessure tijd. Dus achter. Dus het lijkt erop dat dat ook 18 punten zal blijven. Dan kan Pek Zwolle straks koploper worden, want dat heeft 18 uit 10... en speelt straks nog 5, 6 en 7 op de ranglijst. Als Zwolle een steek laat vallen, kunnen ook zij allemaal koploper worden. Feyenoord, Vitesse en Groningen met nu allemaal 17 punten. Dat zijn er dus twee minder dan koploper FC Twente. Onderin heeft Utrecht het moeilijk op de 14e plaats met 11 punten. Heracles op de 15e plaats met 10. Ado krabbelt omhoog, heeft nu 10 uit 10. NEC staat op... 8 punten uit 17 gespeeld. En RKC op de laatste plaats met zes punten. Vanmiddag nog in de Lachertjes League. Die krijg ik zojuist binnen per sms van Chris Willemsen. Feyenoord Heracles om half drie. Ook op dat tijdstip Pekzwolle AZ. En om half vijf Vitesse FC Groningen. Ik vind dat het nog beter kan dan de Lachertjes League. Ook al is die leuk. We Top. blijven wachten. Stuur maar. Luisteraars. Er wordt uh, nog steeds niet gevoetbald in Kerkrade. Roda tegen PSV. Als die wedstrijd hervat wordt... gaan we er natuurlijk meteen naartoe. In de tussentijd aandacht voor Formule 1. Sebastian Vettel is opnieuw wereldkampioen geworden. De Duitser pakte zijn vierde titel op een rij. Hij won de Grand Prix van India vandaag en dat deed hij in stijl. Hij finisste met een halve minuut voorsprong en dat klonk op de BBC als volgt. As he crosses the line, Sebastian Vettel is the 2013 World Champion. He takes three out of three wins in India, an absolutely remarkable record, and he has delivered in style. He's won it from the front. His 10th win of 2013 as well. Sebastian Vettel has achieved his goal once more. Second place then goes to Nico Rosberg. Ja, Vettel dus opnieuw de wereldkampioen. Hij zegeviert opnieuw in India, net als de afgelopen twee edities. Daar. Uh, hij wint vanaf pole position en boekt zijn tiende zegen van dit seizoen. Louis Dekker, Formule 1-commentator. Goedemiddag. Hi. Een verrassing was het niet meer. Um, daar hebben we het uh, de afgelopen weken ook over gehad. Want hij domineerde dus als van ja, en de anderen doen mee voor de vorm. En dan is er eentje die hem nog een beetje bij kan houden. Dat is een teamgenoot, Mark Webber. Maar die wint nooit. En die wint ook echt nooit. Die heeft het hele jaar nog geen race gewonnen. Bij Vettel staat de teller op tien. En we hebben nog drie races te gaan. Dat record gaat hij ook nog proberen te breken. Want Schumacher heeft het ooit nog net even iets beter gedaan. Maar ja, dat zijn teamgenoot nul keer wint en hij tien keer... Ja, dan ja. heb je alles wel samengevat. Hoe verliep de race, los van... Weber achter Vettel. Ja, dan moeten we 30 seconden naar achter. En dan wordt Nico Rosberg wordt de tweede. En het boeiendste element in de race was de opmars van Romain Grosjean. De Fransoos. De, de brokkenpiloot in vele ogen. Maar ook een hele getalenteerde snelle jongen. Die eigenlijk de afgelopen races Kimi Raikkonen de basis. zijn teamgenoot bij Lotus. Grosjean startte als 17e. Werd derde. Dat is echt indrukwekkend. Dat is heel knap. Maar ja... Het is toch weer in de schaduw van die andere meneer die altijd wint. Dus het is een beetje vervelend voor Grosjean. Maar van 17 naar 3, dat maak je niet vaak mee. Ja, Zegt dat dan dus wel iets over de rest van het veld? Dat zit dus wel dicht bij elkaar als ja. je van 17 naar 3 kan komen? Ja, ja, de laatste vier waar ook Gide van der Garde te, bij rijdt... die zijn te langzaam. Dus dan hou je er een stuk of 18 over. Trek je er één af, dat is Vettel. Blijven er 17 over die echt met elkaar knokken. En dan kun je eigenlijk in de race een hele leuke race zien. Maar het gaat altijd om de troostprijzen. Ja, want Vettel is dé man. Uh, ja, het was allemaal niet heel erg... Uh, onverwacht meer. Uh, dus was hij nog emotioneel? Ja, dat kon je toch wel zien. En, uh, en dat, dat, dat merk je met name op het podium... Hè, waar ze meteen na het champagne spuiten... krijgen ze een interview op het podium. Eigenlijk zodat het publiek dicht bij die coureurs kan komen. En toen moest hij zoeken naar zijn woorden. Toen stond hij een beetje met zijn mond vol tanden. Hij zei... ja. Ik heb eigenlijk heel lang nagedacht wat ik wil gaan zeggen, maar ik kom er niet uit. Ik kan de woorden niet vinden. Hij besefte het eigenlijk nog niet helemaal. It's incredible to, you know, race some of the the best drivers in the world uh, that Formula One ever had. I think it's a very strong field, and uh, to come out uh, on top of them, as I said, the spirit in the team is fantastic, and uh, to go for numbers and statistics that we have done in the last four years is uh... ah, is unbelievable. I mean... Ja, yeah, ik don't feel old. I'm getting older, but I think I'm not that old yet. And uh, to achieve that in such a short amount of time is uh, is very, very difficult to grasp. Maybe in 10 years time, I, uh, I'm a little bit better in actually understanding what we what we have done uh, so far. Ja, hij zegt over een jaar of tien dan vat ik het misschien allemaal en hij somt een beetje op wat ze de afgelopen jaren allemaal hebben bereikt. En hij snapt ook wel dat dat redelijk on, ja, misschien onuitstaanbaar is voor sommige mensen. Dat het misschien ook wel irritant is. Maar dan zegt hij ook nog: ik ben nog niet oud, jongens. Jullie zijn nog niet van me af. En inderdaad, hij is 26. Ja, en dat betekent dus uh, dat als we een beetje vooruitkijken... en bedenken, nou, als hij zo in vorm blijft, wint hij nog een paar keer... wordt hij de beste aller tijden? Of is hij al een van de beste aller tijden? Nou, hij zit vanaf vandaag in het rijtje. gewoon Manuel Fangio en Michael Schumacher. En reken maar dat hij nog een paar jaar doorgaat. Dus uh, het zal vast niet zo zijn dat hij zes, zeven, acht jaar achter elkaar alles wint. Maar hij heeft nog als hij wil, wel een jaar of tiende tijd. Ja, maar kan je het kwalitatief vergelijken met elkaar? Vergelijken nee. ze met Schumacher? Of is dat dan moeilijk en heeft dat dan ook met machines van toen... en de machines ja. van nu te maken? Ja, met Fangio daar beginnen we maar niet aan. Ja, met Schumacher kun je één vergelijking maken. Ze zijn allebei heel erg goed geweest in het bouwen van een team om hen heen. Ze hebben allemaal hun vaste uh, medewerkers... hebben daar vier, vijf jaar voor uitgetrokken. En, en bouwen eigenlijk het ideale team om zich heen. En dat is de reden dat Vettel alles wint... en zijn teamgenoot Weber altijd tweede wordt... Of nog minder. Daarin is hij sterk. Want autosport Formule 1 doe je niet in je up. Ja. Dat doe je met 60 man. Ja, en los dus, van alles bepalen hoe goed hij is. Is dat moeilijk. Want ik hoorde Guido van der Garde gisteren in Studio Sport nog zeggen. Ja met, met die wagen kan ik ook meedoen om de winst. Ik geloof Elke week. Ja, ja. Meedoen wel ja. ja. Ja meedoen wel. En dan, dus dan is dat, dat dus hij dat, het verschil. Dat heeft dan hij doet hij mooi Van der verwoord. Garde doet mee om de winst. En ja. Vettel wint gewoon dan altijd. Dan zal Van der Garde vast op het podium eindigen. Maar ik denk niet dat hij in alle eerlijkheid dan tien racers gaat winnen. Ook niet als hij een jaar heeft geoefend. Ja, en van de garde over hem gesproken. Weer pech? Of ja. Was het... ja, moet je het pech noemen als je voor de tweede race in successie in de sandwich belandt. Weer in bocht 1, net als in Japan twee, jaar, twee, twee weken geleden. In een sandwich tussen die twee andere achterhoede coureurs. Ja, hij was er zelf heel boos over. Hij werd gesandwiched, hij werd eraf gekegeld door Chilton. Hoor maar hoe hij het zei op de teamradio. Like Broken. Again Chilton, again Chilton. What an idiot. van der complaining over Max Chilton. Hij heeft schade on zijn auto. Ja, ja, dat gaat hard hè. Word een idiot. Ja, dat, is het, dat is het dat gevecht en, en, en klopte dat? Wat vond jij? Nee, dat vond ik niet. Het is typisch wat je noemt een race incident. Hij is op die plek beland. Hij had daar niet moeten zijn. Hij kon niet meer terug. Die dingen gebeuren. Het is wel heel vervelend dat dat twee keer op rij gebeurt. Dat is heel zuur. Louis Dekker, dankjewel. Het is uh, al half drie geweest. Bij uh, Roda PSV wordt nog altijd niet gespeeld. De keeper van PSV, Titon ligt nog steeds op het veld. Daarover zometeen meer. Dit is Radio 1. Na het nieuws met Mark Visser. Vanaf vannacht krijgt het hele land te maken met zuidwesterstorm. Kunnen overal windstoten voorkomen. En met name in het Waddengebied kunnen windstoten zeer zwaar zijn... met snelheden tot 130 km per uur. De kans op schade is groot, doordat veel bomen nog in blad staan. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Friedrich, dreigt met juridische stappen als de Amerikanen inderdaad mobiele telefoons in Duitsland hebben afgeluisterd. In de krant Bildam Zontaak zegt hij dat afluisteren een misdrijf is. Volgens het weetblad Der Spiegel wordt bondskanselier Merkel sinds 2002 afgeluisterd door de Amerikaanse inlichtingendienst NSE. Een groep van 10 mensen is gisteravond aangehouden... in het pretpark Walibi in Biddinghuizen. Ze hadden andere bezoekers mishandeld, meldt de politie. De groep wordt openlijke geweldpleging ten laste gelegd. En de Zeelandbrug over de Oosterschelde... is in beide richtingen dicht na een ernstig ongeluk. Een personenauto botste bij Zierixzee... door nog onbekende oorzaak op een Belgische autobus. En daarbij is de automobilist om het leven gekomen. Tot zover het belangrijkste nieuws. ANWB Verkeersinformatie... In het hele land, maar vooral langs de kust en rond het IJsselmeer... moet het verkeer rekening houden met zware windstoten. Dan de files, dat is er eentje op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen knooppunt Hoevelaken en de afrit Bunschoten, 6 kilometer. Er is er een ongeluk gebeurd en daardoor is bij Bunschoten de linker rijstrook dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam op de ring west voor de Koentunnel, 2 kilometer. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht, 3 kilometer tussen Nieuwbrug en Woerden. Daar wordt namelijk dit weekend aan de weg gewerkt. En u hoorde het al bij het nieuws. De Zeelandbrug in de N256 tussen Goes en Zierikzee... is in beide richtingen dicht door een ernstig ongeluk. En dat gaat waarschijnlijk tot vanmiddag vijf uur duren. Radio 1, NOS langs de lijn. Rodië C, PSV, ligt al een kwartier stil. Uh, Frank Wieland, hoe is het met Titon? Slecht. Het is slecht met die Ton. Hij gaat er nu de ambulance in die tot naast de goal is gekomen. Hij is gestabiliseerd. Mag het hoofd niet bewegen. Er zal waarschijnlijk iets in zijn rug gebeurd zijn met die botsing met de palen. Misschien wel zelfs in zijn nek die een klap heeft gekregen. En, ja, het gaat niet goed met hem. Hij bewoog wel de hele tijd. Hij is de hele tijd bij kennis geweest. Geeft Toivo nog vlak voordat hij de ambulance in gaat nog even een handje. Zo van, nou ja, succes verder. Hij heeft wel een beetje dit soort dingen aan zo'n aan kont hangen. Hij uh, heeft in 2011 een enorme botsing gehad met de Rijk. Lag er toen drie maanden uit. Raakte daar zwaar geblesseerd. En uh, blesseerde zelf een keer na een botsing met reis. Uh, toen de Braziliaan zwaar geblesseerd geraakt aan zijn knie. Die daar nog steeds de gevolgen van ondervindt. Maar uh, ja, dit soort dingen, een ambulance op het veld. En dan een speler een kwartier lang op het veld uh, zien liggen. En het alle mogelijke moeite uh, iedereen zien doen om hem goed die ambulance in te krijgen. Zodat er zo min mogelijk verdere schade op, uh, opgelopen wordt. En dan moet uh, die wedstrijd nog weer verder. We zaten al in de blessuretijd. Roda staat voor met 2-1. Toyfone staat op doel. PSV is nog maar met zijn negende omdat het titon niet meer kan wisselen. Er kan niemand voor hem in de ploeg komen. PSV gaat averij vrij oplopen, maar meer dan het lief is. Niet alleen die drie punten, ook de doelman. Is weg. Titon gaat naar het ziekenhuis. Laten we hopen dat het uiteindelijk allemaal wel mee gaat vallen. Maar we vrezen. In Rotterdam rolt de bal. feyenoord Herakles. Ronald van der Geer. Ja, die bal had ook gerold als er geen spelers op het veld uh, waren geweest. Want het waait uh, stevig in uh, de Kuip. Het is nog 0-0 na een, een minuutje of 4. Met een grote kans eigenlijk binnen de minuut al voor uh, Graziano Pelle. Vrije trap van Klaasie. Ja, de buitenspelval klapte niet goed dicht van Heracles Almelo. Er stonden vier man op een rij te wachten om het doelpunt te maken. Overigens in de herhaling zagen we dat Pelle wel buitenspel stond. Maar de vlag ging niet omhoog. Hij nam hem aan, de Italiaan, maar schoot de bal voorlangs in vrijstaande positie. De uitgelezen mogelijkheid voor Feyenoord om direct op voorsprong te komen. Feyenoord dat nu weet dat het aanspraak kan maken bij een overwinning op de koppositie. Spelend dus tegen Heracles Almelo. Bij Feyenoord geen opvallende wijzigingen in de opstelling. Gewoon de mensen die het deden tegen en Eagles. En daar met 2-2 speelden staan er nu weer. Met name omdat Koeman tevreden was over het veldspel en de gecreëerde ge ge kansen. Afmaken, dat is nog een ander verhaal. En bij Herakles valt eigenlijk op dat er een debutant is. Jens Jörn Streutker. Dat is een uh, centrale verdediger. Hij is uh, gehuurd van Heerenveen. Maakt zijn debuut in uh, de basis voor uh, Herakles en hij vervangt Bart Schenkenveld die uh, geblesseerd is en niet kan spelen tegen zijn oude club. Hier is Nelon namens Feyenoord. Combinatie. Kort en dan Nelon in het strafselgebied. In combinatie met Boetius. En uiteindelijk wordt er een corner van gemaakt door die debutant Streutker. Het waait dus stevig. En het is nog 0-0 na vijf minuten in de kaart. Voor ons in Zwolle. En die houdt Kampek pek AZ. Ja, en we hebben het al zo vaak over een vreemde competitie. Maar wat te denken van Pek Zwolle. Eén punt achter Ajax en Twente. Wedstrijd minder gespeeld. Dus een overwinning betekent gewoon dat de Zwollenaar op kop staan. Maar ook het rare AZ. Een hele lange reis uit Kazachstan. Achter de rug staat over het 0-0. Goud van Esteban. En kan de bal zomaar richting het doel gaan? Nee, wordt onderschept door Ortiz. Kans blijft er nog voor Benson. En dan wordt de bal met heel veel moeite weggewerkt uit de verdediging van AZ. AZ dat dus een lange reis heeft gemaakt vanuit Kazachstan... ...na de Europa League wedstrijd afgelopen donderdag. En nu dus aan moet treden tegen Pek Zwolle. Maar ook AZ staat er goed voor. 16 punten, 2 minder dan Pek Zwolle. En dus maar 3 punten minder dan de nummers 1. Twente en Ajax. Eerste aanval voor AZ van belang. Bal komt het doel, maar wordt weggewerkt door Aschente. Doet dat goed met overzicht. En dan via Broersen. Levert Broersen de bal in bij. Ortiz. Ortiz kan schieten. Doet dat ook. En dan is het Bejois, Kevin Bejois, de keeper van Pexwolle. die de bal kan tegenhouden. Saimak geblesseerd. Heeft wel voor de wedstrijd bijgetekend. Zal na dit seizoen nog twee jaar te bewonderen zijn voor ons nog in Zwolle. En daar zijn ze blij mee. En het staat dus 0-0. Na een openingsfase die buiten de laatste de laatste minuut, ze hebben het een beetje op gewacht, eh, nog niet veel voorstelden. Maar de eerste mogelijkheden zijn er nu geweest. Zowel voor AZ als voor Pexwolle. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat eindigen. En of Pexwolle eh, koploper zal zijn straks na twee keer drie kwartier spelen. Volgens nog is het 0-0 bij Pexwolle AZ. Rode JC, PSV, Frank Wielaert. 2-1. Diep in de blessuretijd. We spelen nog uh, altijd nadat het uh, dikke kwartier heeft stilgelegen. Rode JC uh, met uh, twee man meer dan PSV. Eén rode kaart voor De Pai. En uh, na drie wissels de blessure van Titon die niet gevangen mag worden. Daar staat Toyvonen nu op doel bij uh, PSV. Rode Hij heeft de bal en zal proberen dat zo lang mogelijk uh, te houden op het moment dat ik dat zeg. Wordt uh, de bal weggegeven door Pluim. En kan PSV nog gaan proberen een aanval op te bouwen via Arias aan de rechterkant. En dan fluit. Scheidsrechter. Liesveld af en is het dus zeker. PSV verliest drie punten tegen Rode J.C. De ploeg uit Kerkrade is daar bijzonder blij mee. Maar PSV verliest nog meer. Namelijk zijn Poolse doelman die voorlopig uitgeschakeld zal zijn. En nu in het ziekenhuis of althans naar het ziekenhuis is. Om te kijken wat er allemaal met hem aan de hand is na die enorme botsing met de paal. PSV onderuit in Kerkrade 2-1. Het betekent dus dat PSV ook verzuimt om de koppositie van Twente over te nemen. Het staat nu op de vierde plaats met 18 punten uit 11 gespeeld omdat volle met 18 uit 10 er vooralsnog overheen gaat. En Roda, dat passeert, Heerenveen en Nak staat nu in het linker met 16 punten. En dat zijn er dan bijvoorbeeld maar twee minder dan PSV. De strijd om de wereldtitel in de MotoGP is nog altijd niet beslist. De Spanjaard Gorgo Lorenzo won de Grand Prix van Japan. En is de leider in de stand Marc Marquez nu genaderd. Die werd Tweede, dat nog wel. En de beslissing valt nu over twee weken in de laatste race in Valencia. Hans van Lozenoord, goedemiddag. Goedemiddag. Het blijft spannend. Is het ook nog echt spannend... Nou, als Marquez zijn plicht doet en uh, op zijn eigen niveau gaat rijden in Valencia... dat betekent dat hij minimaal vierde moet worden, ook als uh, Lorenzo wint. Dan zou het niet spannend zijn. Maar het is motorsport en dat betekent dat er uh, kan een valpartij zijn. Ja. Uh, materiaalpech kun je krijgen, problemen met je banden. Het kan gaan regenen. Dus we zitten dan ook natuurlijk al het tweede weekend van november. Dus uh, er zijn diverse factoren die dat best wel uh, kunnen gaan beïnvloeden. En Lorenzo is een goede vorm. Lorenzo is in hele goede vorm. Maar bovendien, het is een ijskonijn hoor. Hij is uh, heel, heel gedecideerd en voorzichtig. En, en ja, hij rijdt heel beheerst ook, uh, in tegenstelling tot Marquez... die toch ook vanochtend al een keer in de fout ging... weer heel hard gevallen in de warm-up. Ja, een normaal mens kan dan toch ook een sleutelbeentje breken... Of, of, of, of een pols, of wat dan ook. Nee, hij staat op en, ja. en, en een uur later zit hij weer op die motorfiets... met 250 pk. Iedere keer als de jongen eraf tuimelt... dan staat hij gewoon een half uur later weer te dansen. En, en, en Pedrosa en Lorenzo zijn naar het ziekenhuis geweest... bij wijze van spreken. Hoe ging de race vandaag? Lorenzo won dus. Was hij hier en meester? Ja, nou, hij was niet helemaal herenmeester, omdat, uh, omdat uh, Pedroza en Marquez een iets snellere motorfiets hebben. Maar Lorenzo had een hele goede start en die nam de leiding. En ze kwamen hem gewoon niet voorbij. Uh, en bovendien had het Yamaha-team van Lorenzo gekozen voor een ander type achterband dan al die andere jongens. En dat is uh, eigenlijk een gok geweest, maar die heeft heel goed uitgepakt. Dus uh, wel verdiend hoor. Ja, en Marquez, een beetje nerveuzig toch misschien? Nou, hij heeft wel gezegd na afloop van, uh, ik moest risico's nemen om Lorenzo voorbij te komen. Dat ga ik nou maar niet doen. Dus uh, misschien dat hij dan uh, toch, okay, iets toch uh, op de rem gaat staan. Ja. En dan valt uiteindelijk de beslissing in hun eigen land, in Spanje, in Valencia. Ik moest denken aan de vraag van Hugo van vorige week. Is het allemaal bedacht om de beslissing dan maar op een mooi moment in de laatste race in eigen land te laten vallen? Ja, nou ik weet niet of ik... Ik heb Hugo, Hugo nog niet zien smoesen met, met Carmelo Espoleta, de grote nee, is baas dat van Dornar... voor de complottheorie. Uh, nee, dat, nee, dat denk ik niet. Nee, nee. En bovendien valt in een andere klasse ook nog een beslissing... in de Moto3. Ja. En maar dan goed, kunnen drie ja. Spanjaarden wereldkampioen ja. worden. Hè? Ja. Maar goed, het is natuurlijk wel prachtig voor die slotrace. Ja. Uiteraard. Ik bedoel, we hebben net de Formule 1 gezien. Dat is alles ruim van tevoren beslist. En het is, voor de sport is dat natuurlijk funest. Je kunt veel beter nog een paar klassen een paar categorieën over hebben voor de allerlaatste wedstrijd. Dan valt er nog wat te doen. Ja, dat gebeurt dus. Eerst even de categorie die al uh, beslist is, de ja. Moto2. Ja, Paul Espargaro die heeft de wedstrijd gewonnen in, uh, in de moto 2 klasse. Een valpartij meteen uh, na de start. Uh, Scott Redding, die was een week geleden in Australië ook al gevallen tijdens de training, dus die kon de tweede keer niet meedoen, was ondertussen al een keer geopereerd. Uh, Steven Rabat, Tito Rabat zoals in Spanje wordt genoemd, uh, kon ook niet meedoen de tweede keer. Espargaro gewonnen, 22 jaar jong, volgend jaar naar de GP, uh, een groot talent, dus ze komt weer naar Spanje aan fietsen. Ja, en dan hebben we dus nog de Moto3 over, waar ook de beslissing, je zei het al, valt uh, bij de laatste race in Valencia. Hoe spannend wordt dat nog? Heel spannend. Vijf punten tussen de eerste drie. Tussen Luis Salom, uh, Maverick Vignalis en Alex Rins. En Jasper Ibema. Dat is dan de wekelijkse afsluiting in Mineur, denk ik, hè? Ja, prachtig getraind op een natte baan tijdens de, tijdens de regen... of, uh, of uh, tijdens de kwalificatietraining. Maar daarna in de race was het weer niks. Helaas, op een droge baan komt hij niet uit de voeten in de achterhoede geëindigd. Oké, okay, Hans van Lozenoort, dank we gaan naar al van Heerenveen, de duizend meter voor vrouwen op de NK afstanden. Sebastian. Daar speelt Annette Gerritsen dit weekend nog geen rol bij die NK-afstanden. En op deze 1000 meter ook niet. Ze gaat verliezen namelijk van Thijsje Oenema, de 500 meter specialiste. Maar twee jaar geleden ook Nederlands kampioen trouwens. Op de 1000 meter geworden. En Thijsje Oenema gaat snelste tijd schaatsen in 1.1698. En dat is een dijk van de tijd voor Thijsje Oenema. Snelste na vijf ritten. Annette Gerritsen in 1791 staat daarmee wel tweede. Maar moet nu lang gaan afwachten totdat we de laatste ritten hebben gehad. De zeven ritten die nog gaan komen. Komen. Uh, voordat ze weet of ze met deze tijd het internationale wereldbekercircuit in mag. En anders moet uh, Annette Gerritsen zich tot eind december in Nederland gaan voorbereiden... op het Olympische kwalificatietoernooi. Thijs Joenema staat bovenaan, 1698 dus. En dat is een goede tijd voor de Vries in. In Rotterdam, feyenoord Herakles. Ronald, praat mij eens eventjes bij. Wat gebeurde er nou op de training deze week tussen onze vriend Pelle en Armenteros? Het is 0-0 na 13 minuten... Um... Ik ben er niet bij geweest, maar ik heb alleen maar de versie gehoord van de, de regionale zender hier en van, die van Koeman. Een scherp partijtje, 3 tegen 3. Veel contact, veel persoonlijke duel. Spellen die daar hopeloos van geïrriteerd raakten. Boos was op Armenteros, die twee kregen het aan de stok. En dan werd er ook nog met een drinkbus gegooid richting Koeman, volgens de aanwezigen. Dat werd door Koeman wat ja, gerelativeerd afgelopen vrijdag. Want die zei, ja, ik had die bus anders wel teruggegooid naar Pelle. Ik heb dat niet gezien. Maar dat de irritatie er bij Pelle vanaf spoot. Dat mogen duidelijk zijn. Maar het werd door Koeman positief uitgelegd. Hij is er lekker mee bezig. Nou ja, als dat uh, de gang van zaken is. Prima, dan scharen we ons daarachter. Uh, Pelle is nu niet zo lekker bezig. Want hij had uh, Feyenoord al binnen een minuut op een 1-0 voorsprong moeten zetten. Echt een uitgelezen kans voor zijn elfde goal. Als hij uh, ontsnapt aan de buitenspelval. Althans volgens de arbitrage. En dus vrij staat voor Pasveer. Maar Pasveer redde goed. Zoals de keeper van Herakles dat ook al heeft gedaan. Op een inzet van dichtbij. Van Bruno Martens Indy. En wat heeft Herakles dan? ...nog laten zien, nou een schot van een meter of 40 van Rienstra... ...die zag dat Mulder te ver voor zijn goal stond... ...maar die bal ging uiteindelijk ook naast de goal. Feyenoord nu met Nederland in het strafschopgebied van de ploeg uit Almelo... ...het schot ketst af op Streutker en dan een uitbraak van Rosheuvel. Gaat aan de wandel, komt Jordi Klaas tegen aan de rechterkant... ...een meter of tien over de middenlijn. ...en moet dan weer een etage terug naar Mike de Wierik... ...die net ook bijna een kans voor Feyenoord inluidde... ...toen er een diepe bal in zijn richting kwam. Hij hem eigenlijk makkelijk wilde terugspelen op Pasveer, ...maar dat wat moeilijk deed. En uh, Boëtius raakte en toen ja, kwam die bal eigenlijk terecht in een soort niemandsland uh, bij het strafstropgebied. En uiteindelijk net voor de achterlijn nog door Streuker uh, weggetikt. Nu gaat het weer mis bij Heracles, dat werkelijk... Uh... Geen vuist kan maken en moet toezien hoe Feyenoord het balbezit heeft. Nou ja, Feyenoord is ook niet heel overtuigend tot nu toe in het spel. Dus is het eigenlijk een wedstrijd die nog op gang moet komen. Nelom aan de linkerkant gooit richting Immers. Immers kopt hem weer in de voeten van Rienstra via Bruns. En Rienstra heeft Herakles nu op het middenveld nog wel op eigen helft. Nu het balbezit, het gaat naar links, Beck Davidson. Zijn paas naar voren weer ontvangen door Bruns. En dan vervolgens weer terug. Ja, zo heeft Herakles wel balbezit. gebeurt er niet heel veel in het eerste kwartier en is het nog 0-0. Maar twee puntjes verschil tussen Pek en AZ. En die kan. Ja, en uh, net een uh, vreemd moment. Een duidelijke terugspeelbal van uh, AZ-zijde. Op Esteban die wel veel moeite moest doen. Omdat die terugspeelbal zo slecht was. Uh, maar die bal onder controle kreeg. En daar kreeg... Uh... Uh, Peck Zwolle bij 0-0 stand. Geen vrije trap van scheidsrechter Jansen. Maar ze het uh, wel verdiend hadden. Nu is AZ in de aanval met Maarten Martens. Martens aan de rechterkant uh, speelt de bal richting uh, de achterlijn. Nog altijd in uh, balbezit speelt hem dan weer even terug. Naar de jarige Goetmoensson. Goetmoensson met links gaat schieten. En schiet die bal heel aardig. Omdat hij ook via een rug van Broersen gaat. Maar een makkelijke vangbal uiteindelijk toch voor Kevin Bejoa, Die uh, geen problemen heeft gehad. Want ik vind dat... Pek Zwolle wat feller op de bal is. Het ook natuurlijk aardig doet. Vorige week 6-1 gewonnen van Ado Den Haag. En zo goed spelend onder Ron Jans. Hier geen drinkbekers die naar trainers worden gegooid. Of ruzie op trainingen. Want het is hier allemaal koek en ei. Men heeft het naar het zin in Zwolle. Want het kleine Pek Zwolle tussen stekers doet het zo uitstekend. Nog altijd 0-0 de stand met Bejois. Die de bal even teruggespeeld krijgt. hem voor zijn linker legt. En met zijn mindere linker de bal naar voren. Een trap richting Nijland. Die wordt afgetroefd in de lucht, maar Ortiz maakt een overtreding daarbij en dus in de uh, middencirkel is er een uh, vrije trap voor Pec Zwolle. We hebben gespeeld 17,5 minuut. staat nog altijd 0-0 bij Pekswolle AZ. Hier. Ja, buiten doelpunt voor uh, Feyenoord gemaakt door uh, Jan Maats, dus uh, hij gaat niet door, nou, maar wel heel scherp nu Dag! Dag. Dag. I do it. Pointer sisters. We gaan schaatsen de duizend meter voor vrouwen in Tiel of Bas. Met een uh, hele uh, belangrijke rit, want twee grote dames in de baan qua erenlijst. Margot Boer werd een Nederlands kampioen op de 500 meter in dit toernooi. Goed op de duizend meter, maar nog nooit een Nederlands kampioen geworden. Wel twee keer tweede tegen Marit Leenstra. Leenstra is de titelverdedigster en uh, werd twee keer in haar carrière... Nederlands kampioen op de duizend meter. Boer opent in 1816, beter dan Leenstra, mag je ook wel verwachten. Boer moet vooral het verschil maken in het begin van de race... en dat dan Vast te in uh, het tweede deel van de duizend meter. Waarop Manon Kamminga trouwens de snelste tijd heeft neergezet. 16,59 voor de vrouw die we kennen van het inlijnsketen. Maar dus ook uh, inmiddels op het ijs aan mannetje staat. Twee seconden afreed van haar persoonlijk record. Ondertussen op de baan Leenstra weer bijna naast Margot Boer gekomen. Als de bel klinkt zien we terug in de rondetijd. 27.6 namelijk voor Leenstra drie tiende sneller dan Margot Boer. Die heeft dadelijk wel het voordeel van de laatste binnenbocht. En het voordeel dat ze een richtpunt heeft op de kruising. Maar dan moet ze eerst al die die 10 meter overbruggen. Het verschil tussen Marit Leenstra en Margot Boer. Leenstra naar buiten toe aan de overzijde, bij de staantribunes niet helemaal vol vandaag in t Margo Margot Boer komt dichterbij via de binnenwacht. Zij aan zij bijna uit de laatste bocht. Denk ik toch het voordeel voor Marit Leenstra. Ja, die heeft de meeste snelheid en rijdt 1:15.38. Dat is ook op deze afstand een kampioenschapsrecord. Wat gaat het snel dit weekend zegt. Jongen, jonge jonge. 1:15.38. Leenstra bovenaan, Margot Boer de tweede tijd. De topper in de hockey-vrouwencompetitie tussen Amsterdam en Laren... is gewonnen door Amsterdam. De koploper gaat dus onderuit. Amsterdam-Laren eindigde in 3-0. Kampong-Pinocque werd 2-0. Nijmegen-HDM 5-1. Mop-den-Bos 1-4. Hik tegen Oranje-Zwart 1-6. En Heuli tegen SCAC 1-3. Daarmee profiteert SCAC optimaal van de misstap van koploper Laren. Dat nog wel koploper is met 25 punten. SCAC heeft de 24. En Amsterdam en Den bos staan allebei op 23. Bij de mannen speelt... Oranje-zwart tegen Bloemendaal. Gerard de Groot. Oranje-zwart, 18 punten, 7 wedstrijden gespeeld. Staat 3 punten achter de koploper. Maar heeft 2 wedstrijden minder gespeeld. En de koploper, dat is Rotterdam. Rotterdam vandaag niet spelend vanwege Europese verplichtingen. Kan dus Oranje-zwart langs zien komen... als Oranje-zwart vandaag gaat winnen van Bloemendaal. Nou, dat is natuurlijk niet zomaar gebeurd. Bloemendaal staat wel het 6 op de ranglijst... met 15 punten uit 8 wedstrijden. Ja, alle duels lopen wat door elkaar heen. Omdat er allerlei ploegen zijn in Nederland... die Europese verplichtingen hebben gehad. Dit weekend en twee. Weekenden geleden. En dat wordt allemaal de komende weken weer gelijk getrokken. Dan kunnen we weer een echte stand gaan zien. Maar voorlopig, dus Oranje-Zwart op jacht naar de overwinning tegen Bloemendaal hier in Eindhoven. Is het na zeven minuten spelen nog steeds 0-0. dan weer terug naar Tialf. Sebastian, dit is de negende afstand van dit weekend. De andere achter de allemaal verschillende winnaars. Hè? Ja, dat klopt inderdaad. En uh, Dat zou misschien nu wel kunnen gaan veranderen als Irene Wuest bijvoorbeeld zou gaan winnen. Alhoewel ze op de baan achterlicht op Lotte van Beek op dit moment. Irene Wuest, die natuurlijk de titel op zak heeft op de drie kilometer nadat ze werd verslagen op de 1500 meter. Lotte van Beek werd tweede op de 1500 meter licht voor als ze de kruising oprijdt. Lotte van Beek uit de ploeg van Correndon, De ploeg van Renate Groenewold. Waar velen ziek zijn. Zij is wel fit, maar Irene Wuest komt dichter en dichterbij. Heeft ook het voordeel van de laatste binnenbocht. En 15.38 is dus die sterke richtheid van Marit Leenstra. Wust gaat. Denk ik de wel van Beek zich toch terugknokt. En dan wordt het Wust in 1.15.42. Van Beek valt nog, maar dat gebeurt naast, na de lijn. 1.15.49 voor haar. Tweede en derde. En dat betekent dat Leenstra nog altijd leidt met die 400ste voorsprong op iedereen, Wust, Lotte van Beek staat derde. ste daarachter. Het zit heel dicht bij elkaar. Twee ritten nog te gaan op deze kilometer bij de vrouwen. Ronald van der Geer kijkt naar Feyenoord Heracles waar nog altijd 0-0 is na 23 minuten. En Bella Sani, ja, wel bekend Hugo, gekomen van Sparta richting Almelo. Um, inmiddels Thomas Bruns heeft vervangen. middenvelder van uh, Heracles geblesseerd. Grote kans ook voor Feyenoord gezien voor Lex Immers. Wel ingeluid door Heracles. Pasveer met de bal naar uh, Rienstraan. die legde hem richting te Wierdik, Maar daar zat Boëtius tussen. Hij schakelde snel. Boëtius veroverde de bal. Immers oog in oog met pasveer. Tilde de bal ook over de doelman heen. Maar uiteindelijk was het uh, veldmaten... ...die redding kon brengen nog voordat de bal over de lijn ging. Iraklis heeft niet zo heel erg veel te vertellen. Feyenoord overigens ook niet. Ik heb dat al eerder gezegd. De wedstrijd moet nog wat op gang komen. En op het moment dat Feyenoord in de buurt is van de goal van Iraklis, ...is dat altijd dat de ploeg uit Almelo eigenlijk Feyenoord de kans in de schoot werpt. Balbezit weer voor de Rotterdammers. Het is 0-0 na 25 minuten. Sebastian Timmerman, de laatste ritten van de 1000 meter. De voorlaatste rit gaat tussen uh, Laurine van Riesen en Anis Das. Laurine van Riesen, winnares van het Olympisch Brons in Vancouver... En eigenlijk de enige uit de vrouwenploeg van Jack Ori. die echt op topniveau uit de zomer is gekomen. Het gaat slecht met Diane Valkenburg. Meldde zich af voor deze duizend meter. Gaat niet de wereldbekers in. Gerritsen zal ook de wereldbekers niet ingaan. Maar Van Riesen doet het wel goed. Aan het begin van het seizoen ligt ook voor op de baan. Tegenover Anis Das is meer een 500 meter specialiste. 46, 13 de doorkomsttijd. Daarmee is Van Riesen op dit moment 400ste sneller... dan Marit Leenstra was in haar 1000 meter. Leenstra staat dus bovenaan. Maar had een hele goede slotronde... Van van Riesen, iets kleiner dan Anis Das, kan naar Das rijden op de kruising. We weten nu al eigenlijk dat Van Riesen als op de been blijft de rit gaat winnen... want ze rijdt op bijna naast Anis Das bij het insteken van de laatste bocht. Van Riesen door de binnenbocht heen valt toch ook een beetje speelstil. Beetje onbalans, de te kloppertijd is 1.15.38 van Marit Leenstra... en die blijft staan. Van Riesen staat na deze rit op de zesde plaats. Eén rit dadelijk nog op de kilometer. En de uitslag daarvan horen we na het nieuws van 3 uur. Roda JC PSV eindigt de vanmiddag in 2-2 en het is nog 0-0 bij 5 noord eraaklas bij PEC tegen AZ en ook in de eerste divisie tussen Volendam en De Graafschap. Ik heb volgens mij heb ik 2-1 gezegd bij Roda PSV. Oh, ik, ik zei 2-2. Uh, concentreerde mij op de berichten Dan... die binnenkomen over de ja. Dus 2-1 van... geworden voor de duidelijkheid ja. voor Roda. Wat dacht je van de Oompa Loompa League? <laughs> Ja, ja alternatieven voor de Mickey Mouse-competitie. Uh, Wilfred Gené, collega, heeft natuurlijk al in het AD geschreven... de P van de A-competitie vanwege het grootschalige nivelleren. Ook mooi. meteen meer, na drieën. Nederland moet meedoen aan de militaire missie in Mali, eens of oneens. Voor een militaire inschrijven ben ik het niet mee eens. Maar voor wederopbouw ben ik het mee eens.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 Toto, voorspel en win. Deelname vanaf 18 jaar. Kijk voor Fairtrade-kookinspiratie naar het tv-programma Fairplay van 24 Kitchen. Dit is Radio 1.